Khalifanteyn met het NOS journaal. Hij gevangenschap overgedragen aan Egypte. Daar moet eerst door een Israëlische onderhandelaar worden vastgesteld dat het echt Shalit is voordat hij kan doorreizen. Zijn vrijlating maakt deel uit van een gevangenenruil van Israël met de Palestijnen. 500 Palestijnse gevangenen wachten op de overdracht. Lokale media melden dat de ruil wordt opgehouden omdat twee Palestijnse gevangenen weigeren naar de Gazastrook te worden gestuurd. Op het terrein van Chemiepak in Moerdijk is vanochtend een begin gemaakt met de grote schoonmaakoperatie. Dat is ruim negen maanden na de brand waarbij verschillende tanks met giftige stoffen explodeerden. De komende tijd worden voorbereidingen getroffen voor de sanering van de bodem. Die sanering zelf begint waarschijnlijk pas begin volgend jaar. Het is nog onduidelijk hoe sterk de bodem bij het bedrijf is rondweidend. Kredietbeoordelaar Moody's moet zich zorgen over Frankrijk. Het land heeft het. Triple E-status, dat is de hoogste beoordeling die bedrijven of landen kunnen krijgen. Moody's onderzoekt de komende drie maanden of Frankrijk die status nog wel verdient. In Europa zijn zes eurolanden met een triple E-status, waaronder Nederland en Duitsland. De Nederlandse honkbalploeg die afgelopen week einde wereldkampioen werd is geland op Schiphol. De honkballers worden voorlopig nog niet gehuldigd omdat niet alle spelers naar Nederland zijn gekomen. De helft van de spelers is na de overwinning in Panama direct doorgevlogen naar hun club in de VS of naar Familie op Curaçao. Treinreizigers kunnen voortaan een smsje krijgen als de NS de dienstregeling aanpast wegens extreem weer. Als we op basis van de weersverwachting minder treinen rijden, sturen de spoorwegen een dag van tevoren een tekstbericht. Ook bij grote actuele storingen gaat de NS proberen reizigers zo snel mogelijk te informeren via sms. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de spoorwegen aanmelden. Het weer... In de ochtend regen, vanmiddag opklaringen met buien aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan nog op de A4 naar Den Haag bij Zoeterwouder en Dijk 3. A8 naar Amsterdam, 3 kilometer bij knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen nog 4 kilometer tussen de knooppunten en Rotterpolderplein en Raasdorp. A13 naar Rotterdam, voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland Gouda, in beide richtingen bij knooppunt Kleinpolderplein staan files van 4 kilometer. Komt er een ongeluk op de A13. Tot zover de verkeersin.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 Maar Dank <laughs> Thanks. Hey. Michael Jackson stond op zijn album uit 1991, Dangerous. En het liedje heet Keep the Fate. En welkom bij het derde en tevens laatste uur zondag in Kennemland. Voor deze zondag 16 oktober 2011 met zometeen het evenementenagenda samen met Roy van Buren. we gaan Roy bellen. En hij gaat ons een aantal evenementen laten kennismaken. Nou, leuke evenementen van uh, komende week hier in Zandvoort. Je hoort het zo meteen. Na Beyoncé. It is love on top. Single en die he heet Love on Top. En het uh, schijnt dat de, de Beyoncé de zwangerschap misschien helemaal niet waar is. Ze is uh, namelijk in een programma uh, had een interview en um, ze ging zitten. En die hele buik van haar die, die, uh, die, die klapte dubbel. Dus er zijn nu twijfels over ze, of, of ze misschien wel zwaar zijn. Nou, we zien het vanzelf in februari, want uh, ze is er in verwachting van een meisje. Het is uh, kwart over vier. Aan de lijn hebben wij Roy van Buren. Roy, goedemiddag. Hey, goedemiddag. En met Roy van Buren gaan wij de evenementen van uh, Zandvoort en Omgeving voor de komende weken doornemen, hè Roy? Ja, dat komt. Nou, laten we van start gaan. Het eerste evenement. Good moment. Ja, de komende evenementen hier in Zandvoort. Uh, ja, doen wil nog eventjes even, alleen Zandvoort evenementen. In de komende tijd gaan we hard werken ook om uh, regionale evenementen natuurlijk uh, met u door te bespreken. Nou, laten nou, we beginnen bij 18 oktober. 18 oktober is er een uh, natuurwandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen georganiseerd door de VVV Zandvoort. En dat begint om 10 uur. En wil je nou meewandelen door de Amsterdamse Waterleiding Duinen? Dat kan. Ga dan even naar www. WWW.zandvoort.nl en daar vind je meer informatie over deze heerlijke natuurwandeling uh, natuurlijke in de waterleiding Duinen. Dat is in ieder geval 18 uh, oktober. Er is deze week trouwens niet zoveel te doen in, uh, in, in Zandvoort, uh, is, is te zien op de, op de uitgaanskalender. Maar voor de kinderen is er deze week wel wat te doen, want 19 oktober is het poptheater in, uh, van de repetiade bij naast het museum in een speciale. Uh, hun ingerichte poppentheater. Uh, dat is uh, elke eerste en tweede woensdag van de maand. Een leuke poppenkastvoorstelling voor de kids in het museum Zandvoort. De voorstelling begint om half twee smiddags. ...nou uw kinderen daarheen laten gaan, dat kan. Uh, stuur een eventjes een e-mailtje naar poppentheaterrecreade-avenslaatje-hotmail.com... ...en geef uw kind op, want ze willen aan de deur geen teleurstellingen geven. Dus uh, in ieder geval uh, geef u dan eventjes via het e-mailadres op, want dat is wel belangrijk voor u. Verder hebben we 20 oktober een bunkerwandeling ook georganiseerd door de VVV Zandvoort. De prijs is daarvoor 6,50 euro om mee te doen. En voor meer informatie kan u ook reserveren natuurlijk via www.vvzandvoort.nl Verder hebben we 28 oktober Talent of the Voice in het Hotel XL in Zandvoort. Aanvang is uh, om, uh, om uur. Het is een uh, talentjacht voor nieuw talent in Nederland. En de hoofdprijs is een grote cd-opname uh, die ook dan wordt promoten, wordt gepromoot wordt op de Nederlandse radio. Wil je opgeven? Dat kan. www.onair-jevent.nl Dat zijn uh, de evenementen voor komende dagen. Oké, okay, nou Roy, dankjewel. Ja, hopelijk zijn er volgende keren wat meer evenementen door te bespreken natuurlijk. En heeft u nou een evenement en wilt u die op CFM Zandvoort uh, laten horen? Dat kan. Stuur dan even een e-mail naar redactie zfmzandvoort.nl Oké, okay, Roy, dankjewel. En we spreken hier volgende week weer. Oké. Okay. Ah. the last time CFM Race Radio pit report, pit report en we gaan weer naar het circuit we gaan naar Jaap Koper kijken naar de tweede wedstrijd uh, van de Dutch GT4, oftewel de HTC Dutch GT4, zoals die voluit uh, wordt uh, genoemd. En uh, Het is uh, de laatste race van, uh, van deze heren en er uh, gaat nog iets uh, gebeuren. Het gaat om een Europees kampioenschap die nog uh, te, uh, te, ja, te vergeven is. En degene die de meeste aanspraak daarop zou kunnen maken is uh, Ricardo van der Ende uit Poelwijk. Of die het uh, ook gaat worden is uh, vers 2. Op dit moment uh, mag Duncan Huisman uh, het uh, werk even op knappen En uh, ook Huisman staat voor de man uh, die uh, op dit moment op de vierde plaats ligt, is Stefano Daste. Als dit uh, zo'n beetje de situatie blijft, dan uh, zit uh, Ricardo van der Ende dus uh, goed. Uh, de stand voor uh, dit moment, terwijl we een start hebben gezien waarbij het ook niet helemaal uh, vis ging tussen Simon Knappen en Peter van der Kolk in de convent. Want bij uh, het uitkomen van de was en op het moment dat daar het gas werd uh, gegeven, ja, toen uh, raakten de auto's uh, min of meer elkaar, de BMW en de Corvette. Maar uiteindelijk uh, is het dan al, ...het spel wel goed uh, weg geweest. Uh, de goede start was er van... ...Dunker Huisman, die uh, wist de, de leiding uh, te nemen... ...voor Van de Kolk, maar lang... Uh, ...Van de Kolk niet, van die tweede plek uh, genieten... ...want daar ineens was daar de Lotus... ...Evora van Dick Fribeurt... Uh, ...die uh, de auto van Van de Kolk... Uh, ...wist te verschaligen. Nou, daarachter... ...was het ineens uh, dan... Uh, um, ...Simon Knapp, die uh, op de derde plaats... ...rondreed, en Stefane Daste is... Uh, ...degene die nu op de vierde plaats... Uh, Rijd. ...maar Daste wil graag naar voren... ...en het wordt een heel hels karwei voor de, de Italiaan... ...want hij moet, Simon Knap uit uh, de moet hij uh, voorbij zien te komen... ...en dat is ook niet uh, iemand uh, die het, het kaas van zijn brood laat eten... ...hoewel Simon Knap een hele goede rijder is... Ja, uh, ...en Stefano Daste is een echte beroemstcoureur... ...dan wordt het dus een uh, hele zware strijd tussen de twee... ...en of dat ook uh, zo uh, na een minuut of vijftig hetzelfde is... ...dat zullen we straks uh, gaan meemaken... Nu nog even wat uh, wapenfeiten over deze formule, formule finale racers. Want dat kunnen we dan ook nog wel even noemen. Dat is dat er hier 18.000 mensen zijn geweest uh, bij, deze, bij dit evenement. En ja, uh, het is uh, ook nog even om uh, te noemen dat uh, er min uh, ja, of meer ook een goed doel aan uh, gekoppeld is. En dan hebben we aan het begin van deze middag hebben we daar wat uh, aandacht ja, aan uh, besteed door Josette Budding in de uitzending uh, te hebben. Over de Dex Foundation. En dat gaat dan over de zoon Dexter waar geld nodig is om een stoeischalproject op poten te zetten. En dat geld dat is voor nodig omdat die kinderen, zoals Dexter heel veel aandacht en zorg nodig hebben. En daar is dan ook veel geld voor nodig. Als je eh, nou, min of meer de actie ondersteunt dan kan je dat doen via een sms. Drie en dan driemaal 1 En dan moet je de tekst erin tikken. En dan uh, komt het allemaal goed. En per sms die je verstuurt draag je bij je aan. Het goede doel is 1,50 euro. En uiteraard kun je het natuurlijk allemaal zien op uh, de website van de textfoundation.nl. En dan wijst zich de weg vanzelf. Dit was eventjes uh, uh, het hele gedoe hier op uh, het circuitpark Zandvoort. We hebben nou nog denk ik een uh, 25 minuut voor de boeg. En dan uh, is uh, bekend wie hier de Europese gaan gaat weghalen in de gt 4 Oké, okay, ja, we spreken je zo meteen, uh, zo meteen weer met de ontknoping van deze race. Ja. 6.9 The one that I got away. Pauw. Je luistert naar Zondag in Kermeland. En uh, dat is natuurlijk het luisteren op ZFM Zandvoort. Goedemiddag. En. Vorige week bekendgemaakt ZFM Zandvoort. Digitaal. We ja. Die ontvangen we via Zikko. Programmapakket van Zikko op kanaal 950. En uh, Vanaf 1 november naar kanaal 40. Dus goed nieuws voor ZFM digitaal nu. Ook nog steeds uh, op analoog kanaal te ontvangen Text TV via kanaal 45. Natuurlijk op de radio 106.9 FM in de ether. en via de kabel in Zandvoort op 104.5FM. En we zijn uh, multimediaal, hoe zeg je dat? Multimediaal? Geen idee. Ik weet niet wat je wat ze van nee. alle markten thuis zijn? En wat oh. je kan ook meer informatie checken op www.zandvoort.nl? Dus digitaal, analoog, in de eet op de kabel en via internet. Is dat even mooi? Zometeen gaan we weer naar het circuit. We gaan naar Jaap Koper. Nu eerst een nieuw Radicals.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 Wat een lekker plaatje zeg. Bad Habits van Jenny Burton. FM Race Radio. Pit Report, Report. En we gaan voor de laatste keer voor vandaag bij zonnige Kemelat naar het circuit. We gaan naar Jaap Koper. Ja, en daar hebben we nog, eh, nog zo'n uh, dikke 15 minuten nog uh, te rijden. Iets, uh, iets meer, bijna, bijna, uh, nee ik moet het goed zeggen. We hebben iets minder dan 17 minuten nog. Uh, en dan is deze wedstrijd ook uh, ten einde. We hebben een serie pitstops uh, net uh, gehad. Dat betekent dat er uh, nu de andere rijders het uh, over gaan nemen. Uh, Frieder de koploper, die is inmiddels nu vervangen door Koreuze. Uh, Koreuze die nog enige kans had, maar dan had Lammers uit moeten vallen en dat is niet gebeurd. Beurt. Dus uh, uiteindelijk uh, is nu Peter van der Kollak degene die de beste papieren heeft uh, voor de Legend uh, Cup, als we het dan uh, daarover hebben. En bij uh, de rijders in het, uh, ja, in het gewone nationale kampioenschap, daar is het al beslist. Daar heeft uh, Ricardo van der Ende al in uh, uh, ja, vorige wedstrijd al de kampioenschap al naar zich toe getrokken. Diezelfde van der Ende, die kan nu nog uh, de Europese titel uh, gaan binnenhalen. Maar dan moet hij wel voor uh, Stefano Daste eindigen. Nou, uh, dat... Uh, dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren, want... Stefano Dasten, die uh, hadden we net uh, nadat we hier uh, klaar waren met de eerste uh, ja, bijdrage in de uitzending van deze wedstrijd. Uh, kwam hij binnen met een uh, ja, linkere achterband die uh, helemaal geploft was. En dat uh, vergooide hem, ja, dat is meer of, min of meer dat de kansen een beetje verkeken zijn voor, uh, voor een Europese titel. Uh, Dasten rijdt nog wel rond. Hij uh, rijdt op dit moment op de twaalfde plaats. Maar dat is nog bij lange na niet voldoende om in ieder geval die titel uh, nog op... Uh, te kunnen halen. En ten opzichte van uh, Ricardo van Ende die nu op de tweede plaats uh, rondrijdt met de BMW. Achter uh, Koor Euser die voorop uh, rijdt. Het verschil overigens uh, tussen Koor Euser, en we zitten nu in de achttiende ronde uh, ten opzichte van uh, Ricardo van Ende is ongeveer nou, iets minder dan drie seconden. Het zal niet, uh, niet gek veel schelen. Simon Knapp uh, vinden we terug op uh, plek uh, nummer drie. Daarachter vinden we Jeroen Blekemannen die ook nu uh, behoorlijk uh, aan het uh, trappen is op de baan om uh, zo ver mogelijk nog uh, wat meer uh, naar voren te komen. En Jan-Joris van Heel, die vinden we dan terug op uh, plek nummer 5. Inmiddels heeft ook uh, ja, Lammers het stuur overgegeven aan uh, Phil Bastiaas. Ook daar is een uh, verandering. Robert de Notter is uh, vervangen door Pim Vooriet. En uh, zo kunnen we nog wel even een aardig uh, voorvalletje melden dat uh, een van de Camaro-rijders uh, bij het uh, aanremmen uh, van de pit staat. ook nog een stukje vangrail meenam. Maar daar kwam uh, de Camaro niet zo uh, echt best tegen. Dus bij het uh, vervangen van, uh, van de wedstrijd uh, tenminste van de ene naar de andere rijden, daar is rechtsvoor een beetje schade. En nou, dat was dusdanig dat de heren van Genderen en Luc Braams en Luc Braams die reed eigenlijk heel zachtjes verder de baan op die zag verder ook niet meer de kans in om misschien nog wat meer naar voren te komen. Dus de Camaro die staat nu stil in de pitstraat. En nu moet de teammanager van het team van Luc Braams en van Genderen maar gaan uitleggen waarom die die zo hard uh, de pitstraat uh, in moest rijden. Dat is een beetje de situatie zoals die is. Uh, als het uh, zo blijft zoals het nu is... ...dan uh, gaat uh, Ricardo van der Ende de Europese titel uh, bij de GT4 uh, gaan, uh, gaan die binnenhalen. En dat kunnen we helaas niet uh, meer meenemen... ...want uh, de wedstrijd uh, duurt toch iets uh, minder dan uh, 14 minuten. En dat weten uh, we gewoon niet. Dus uh, dit is even voorlopig uh, waar we het mee moeten doen. Oké, okay, ja, bedankt voor vandaag... En meer informatie natuurlijk checken op www.circuit-zandvoort.nl Ja, Rudy, wacht nog even. Kijk, als de mensen dan toch nog het verloop van deze wedstrijd kunnen en willen weten, dan kunnen ze natuurlijk naar het kanaal, het digitale tv kanaal of het digitale kanaal van CFM, want daar is de wedstrijd gewoon nog wel te volgen. Helemaal top. Jaap, dankjewel. Tell me who rock, who sell out in the stores? You tell me who flop, who cop the blue drop? Who jewels drop, drop? Two rolls, she down, who's flop? It's The same old pimp, lace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop, try, see my name on the blimp. Guarantee me, million sucks for the level up. You don't believe I'm all the world, nigga, double up. We don't play around, it's a bad it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no I mean. niggas hold me down, cooler. Scoot me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. Yeah, nigga, me, stay, go, you cutie. They want from me, it's like the more money we come across. The more problems we see. I don't know, know, but they want from me, it's like the more money we come across. Yeah. Yeah. Uh -huh. The more problems we see. Yeah. Yeah. Uh -huh. I, yeah. I, I, I, I know you had see me die. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I'm over taking now when all the ball stops. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that no, we won't stop. We won't. Now what you gonna do when it's cool? I got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, that's a B.O.J. We don't play mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here, ain't enough time here for you to shine here. Deal with many women, but treat down spit. I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. I like my home. P.P.A. No info for the D.E.A. Federal agents mad 'cause I flagrant with myself and the phone in the basement. My team's supreme, the stay clean. Triple B, never to dream I'll be that. Catch a seat at all events, bent. Jackson, holsters, girls on shoulders, Play playboy. I told ya, me and Mike to me. Cruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls do too much. I guess it's to nothing wrong with lame, do too much. Me Never that. If I did, ain't no problem. to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side to keep your hands high. While I hear your girl, eye. play your please, lyrically glee, nigga see. B I G B jig on the cover of Fortune. Five double O. If my phone number, your man got the know. I got the dough, got the flow down to Black the plus, like the Zap. Dangerous on Trizac. Leave your ass that Every time I move I lose, when I look I'm in Every time I turn around, I'm back in love It makes emotions the way my feelings flow In Love Again LTD bij Zondag in Kerenland op CFM En zo eindigen we deze Zondag in Kerenland. Voor deze zondag 16 oktober 2011 Bedankt voor het luisteren En een hele fijne werkweek Wij wilden je onder andere Jaap Koper bedanken